It's understood Don't say you're happy Netjes, geen Marcus van Dam uh, Vandaag uh, in deze Alternative FM 7 minuten over 8 Ik zei het al, Alternative FM Donderdag 24 februari uh, Trapte af met uh, Deepash Mode en het hele fijne nummer, it's no good. Ik denk dat het wel ergens stamt uit, uh, wat is het, 90'er jaren zo'n beetje. Ik hoop van, uh, moet even wat zachter, uh, kerel. Want anders uh, gaat het straks vreselijk piepen. En uh, 97, uh, om wel te verstaan, is dit uh, een beetje de glorieuze terugkeer geweest uh, van uh, deze glorieuze groep. En uh, nou, ze zijn eigenlijk al uh, nooit echt uh, weg geweest eerlijk gezegd. Maar dit, dit was toch uit uh, zeg maar, de jaren 90 uh, geweest en stamt het ook. Volgens mij wordt een beetje de tent hier uh, afgebroken. Maar goed, dat maakt uh, verder ook niet uit. Um, ik zei het al, dit uh, is uh, It's No Good. Een beetje een uh, gladde videoclipper zat er uh, destijds bij. Dat weet ik in ieder geval wel. Maar uh, het is uh, voor mij uh, doen is het gewoon een heel leuke nummer, eerlijk gezegd. En uh, ja, het is ook een bescheiden hit uh, geweest. En wel, dus uh, ik zei het al, midden jaren 90. Ja, klopt dus ook, 97. Nee's in de. de ja, de top van de, van de hitparades uh, terechtgekomen. Slechts een tip. En anders kan ik er ook nog wel uh, wat bij zeggen. Want die Dave Gayen, de man die uh, dus uh, de liedzang uh, voor zijn rekening uh, nam en neemt. Ja, dat, dat is toch wel een beetje een uh, aaneengesloten reeks van allerlei nieuwsfeiten uh, waar de man in heeft. Of allerlei situaties, hoe je het maar noemen wilt. En uh, daarin was hij toch ook wel uh, toch niet vies van het gebruik van enige drugs uh, eerlijk gezegd. En het leek allemaal heel erg de verkeerde kant met hem op te gaan... maar de laatste jaren heeft hij het dan toch het juiste spoor gevonden. Getuigen ook het feit dat Diepers Moon alweer wat albums heeft uitgebracht. En een ervan is in 2005 uitgekomen, Playing the Angel. En ja, onlangs is ook nog in 2009 The Sound of the Universe verschenen. En Exciter zelfs ook nog in 2001. Maar ik denk dat zeg maar, het verhaal van de drugs... dat dateert dat eigenlijk van voor 2005. En daarna heeft hij toch een beetje het, een beetje het verhaal weer omhoog geweten te vinden. Deze Dave Gayen, die samen met Martin Gore... En, en niet te vergeten ook Andrew Fletcher zeg maar, de band vormt. Vroeger waren daar ook nog bij betrokken Alan Wilder en Vince Clark. En die Vince Clark die dook later nog eens een keer op in Yazoo... En dan was het ook nog eens uh, dat hij dat nog een keer deed, maar toen met Erasure. Dus dat uh, waren een beetje de wapenfeiten van uh, Vince Clark, voormalig lid van Deepest Mode. Tien over acht, uh, welkom en fijn dat je zit te luisteren aan de andere kant van de radio... En dan uh, zullen we ook weer eens even kijken of we wat uh, muziek hebben uit uh, zeg maar, de regio, de buurt. Uh, want daar uh, doen we het uiteindelijk ook voor. Dit is zeker uit de buurt, want dit komt uit Haarlem. Ik heb me laten vertellen alleen dat uh, de band uh, en de leden uh, een beetje... Uh, nou, er is één lid die is uh, met uh, vakantie, een wat langdurige vakantie, een beetje sabbatical aan het nemen. Schijnt dat hij uh, toch eerdaags uh, wel weer terug gaat uh, komen. En het laatste nieuws is, ik schijn burgemeester van Urke uh, te zijn. Tik maar in hoor, ik uh, weet het niet, maar er zijn allerlei mensen hier in het dorp die mij feliciteren met het feit dat ik hier nu met een amsketer rondloop en dan zit ik in Zandvoort en niet eens in de Urk. Een leuk groepje uit Haarlem, inmiddels uh, Bees Noir heten ze. En uh, ze komen uit, uh, wat ik al zei, uit Haarlem. En het uh, bestaat uit Jacqueline, Robert en Leon. En de sound is toch een beetje, little bit electronic. En dat uh, is ook wel heel duidelijk uh, te horen. 17e over acht inmiddels, uh, geworden bij ZFM. Ehm uh, dan moet ik iets hebben wat ik niet zo 1, 2, 3 uit de CD-speler haal. Maar nu dus wel. Uh, daarvoor hoorden we Alpha Box. Met uh, dat nummer dat Cinder Shell heet. Ja, het uh, geheugen laatste lijkt uh, toch wel een beetje in de steek. Uh, Jacqueline, uh, Robert en Leon. Dat is uh, zeg maar het uh, laatste wat je net hoorde: dat nummer dat heet uh, Your Love. Ze hebben er maar twee uh, op hun uh, MySpace staan. Maar wel erg leuk. Wie zijn dat? Jacqueline Neslo, Robert Zwijgman en Leon Palme. Dat zijn uh, de mensen die, zeg maar, deze muziek uh, maken. En ik zei al, het uh, was een beetje electro-rock-trio. Dat is uh, een beetje het uh, voorname werk wat ze doen. En het is muziek uit het hart. En als ze dus ook op een podium staan, dan krijgen ze dus nog gezelschap van twee gitaristen. En. Uh, een zangeres en dan nog uh, met een uh, slag uh, synthesizers, drumcomputers en vocoders, Dus dan uh, wordt het een heel orkest als het, uh, het eenmaal het podium opgaan. En hoe komen ze aan elkaar? Nou, dat, dat heeft te maken dat ze alle lessen op het Haarlems Conservatorium volgen. Dat is uh, in Holland. Dat zit zeg maar tussen Overveen en uh, Haarlem een beetje ingeklemd. En daar hebben ze een assortiment van afdeling van het conservatorium. Nou, en daar doen deze drie hun opleiding. Zo uh, is het uh, wat, wat dat gaat, uh, betreft uh, deze band. Uh, dat andere nummer, Time to Waste, dan moet je wat eerder maar uh, gaan luisteren naar uh, de zondag. Want uh, de zondagmiddag, uh, daar zit uh, zeg maar het uh, werk eigenlijk ook van uh, deze groep ook in. En het is hagelnieuw. Dus ja, het uh, moet nog wel het uh, enige handen in en voeten gaan krijgen. Maar het wordt, het wordt wel wat. Dat kan ik je wel vertellen. Nu iets uh, heel anders. Ik uh, ben, uh, zoals de uh, meeste mensen weten, ook nog wel eens uh, gelegenheidsrody geweest. Rody van uh, twee mensen. Fabiane Dammers en Robert Komen. Nou gaat het even om de laatste. Want dat was de bassist die uh, Fabiane Dammers begeleide zeg maar, bij de Grote Prijs van Nederland Theatertour. En uh, ja, als dank van uh, Bewezen Diensten kreeg ik ineens een, uh, een EP in mijn handen geduwd. En nou, moet ik het er nog even bij zeggen. Het is bijna uh, een, uh, voor mij uh, de eerste keer, ik zal er ongetwijfeld mee op mijn bek gaan, Naai zo heet de band. En die bestaat uit uh, nog, een, uh, nog een drummer, dat is uh, Robin Assen. En dan ook nog uh, Merlijn Nash. Uh, wat nou zo leuk is, die Robin Nessen, of uh, Robin Assen moet ik uh, eigenlijk zeggen... die uh, is een drummer uh, bij uh, Fabiana Dammers geweest toen zij een concert gaf... In Almere, dus uh, het uh, is niet helemaal vreemd, uh, maar twee van die drie die hebben dus daar al een binding uh, mee. Uh, wellicht uh, zal in november nog een optreden zijn waar deze twee heren van Najewski nog eens een keer Fabiana Dammers gaan begeleiden. Dus dat uh, kan je dan alvast uh, eventjes uh, fijn uh, noteren. Uh, maar dit is dus de band Nijszewski. En uh, ja, wat doet Robert Komen dan uh, nogal? Robert Komen is uiteindelijk natuurlijk een man die ook nog in de musical uh, business zit. Want uh, hij doet tegenwoordig het baswerk bij We Will Rock You. Ah, Hele mondvol, maar uh, toch uh, zal hij toch wat meer uh, zijn hart uh, volgen als het gaat om de muziek. Dit is het, uh, het nummer wat ik even uitgezocht heb van uh, de EP Essentials. We Trust in You van Najewski. I said, let me back, up, oh, drag down the footsteps, find myself in a wide open space. All the people I knew are there, I looked up to you. You dive in me dat me uh, een beetje verbazen toen uh, zomergast uh, Paul Verhoeven uh, ineens op de televisie zei dat hij enorm van Ramstein uh, verhield. Uh, toen viel ik toch echt een beetje van mijn stoel af. En inderdaad, uh, de man houdt dus echt van Ramstein. Maar zou het uh, zijn uh, vanwege het uh, feit dat het Ramstein is of gewoon toch vanwege de muziek? Ryan Rous, uh, het nummer wat we uh, hier nog wel eens vaker bij Alternative FM, omdat hij gewoon lekker uit je speakers komt. Gewoon Alleen al die reden. Daarvoor hoorde een, uh, een nummer van Naasjewski. Een band van uh, Robin Assen. Van Robert Komen. En van Merlijn Nash. Nash Moet ik het goed zeggen. En het nummer dat we hebben gedraaid is We Trust In You. En dan moet ik eventjes heel even gauw gaan zakken. Want er is uh, even melding gemaakt. Eh... Uh, Wordt, ja, ik zei dat ik dan uh, zeker iets van hun zou draaien. Dat heb ik gedaan. En dat ik daarna nog iets zou draaien van degene met wie hij samen gespeeld heeft uh, in de afgelopen weken. Dat is van Fabiana Dammers. Maar ja, het wordt geen medley uh, dame en heren. Daar aan de andere kant. Dat wordt het zeker niet. Maar wat het wel wordt is uh, dat ik weet dat ze op 4 maart in de N201 spelen. Ik dacht dat dat in Aalsmeer was of in Uithoorn. wil ik even vanaf zijn. Maar daar die kant op Het ligt volgens mij ook aan de weg de N201. Want daarom heet het ook zo. Dus daar uh, speelt het zich, zich af. Dus uh, wat dat er gaat, uh, heb ik ook eventjes, uh, daar ook even wat uh, aandacht aan besteed. Straks hoor je de enige underground uh, versie die uh, Fabiana Thomas heeft uh, gemaakt. Want uh, we kennen haar als singer-songwriter. Maar voor dit uh, programma hebben we een speciaal nummer. Uh, ja, dat is hier ook meerdere malen al vertoond. Maar goed, het maakt niet uit. Hij doet het altijd heel erg leuk. Half negen inmiddels uh, geworden... In uh, mijn oog viel van de week ergens op een krantenartikel. En er werd gesproken over het vak dictators. Ja, ja nou iedereen weet wat er uh, zich heeft afgespeeld in Tunesië. Iedereen weet zich wat er uh, heeft afgespeeld in Egypte. De dictators lopen op hun retour. Oftewel ze zijn uitgeregeerd en ze zijn uh, uitgemoord uh, uh, of wat dan ook. Het, uh, nu, wat er nu aan de hand is in Libië, dat is alleen maar een, zeg maar, een uitvloeisel van iets wat ooit geweest is. Ja, misschien had de man ooit een denkbeeld van een ideale maatschappij. Maar volgens mij is het gewoon een uh, volslagen idioot die daar uh, gezeten heeft. En als je nu allemaal op je eigen bevolking loopt te schieten... dan denk ik dat je helemaal ver heen bent. Maar goed, dictators zijn hele gekke, vreemde mensen. Je hebt niks aan ze. Eigenlijk, je weet niet wat je aan ze hebt. Maar goed, wat ik wel weet is dat ooit... nou, nog niet eens zo gek lang geleden een EP is uitgebracht. Vorige week uh, werd hij gepresenteerd in... Duiker in Hoofddorp En ik weet wel zeker Dat de heren van Ethereal de Tyrant hebben gespeeld Want de Tyrant, dat zegt het al Is een dictator <middels> Lekker is dat toch als je dit weer eens terug hoort. De Seattle scene werd eigenlijk min of meer gevormd door natuurlijk Nirvana als het ging om grunge. Ik heb me laten vertellen dat ook Pearl Jam, dat weet ik niet helemaal zeker of ze ook uit die buurt kwam. Maar wat ik wel weet is dat ook deze band, Soundgarden... Die min of meer eigenlijk uit het onmiskenbare stemgeluid van Chris Gornell bestaat. Uh, zeker uit uh, Seattle afkomstig is. En is in 1984 gevormd. En dit nummer dateert ook uit het uh, begin van de jaren 90. Spoonman is uh, toch wel een van uh, de mooiste singles van uh, een van de albums, beste albums. Die Soundgarden in 1994 heeft uitgebracht. Super Unknown. Black Hole Sun kent iedereen, maar Spoonman was toch wel even dat uh, wat uh, ruige nummer wat uh, op uh, terug te vinden is. Ik heb het zelfs nog uh, gedraaid in een grijs verleden toen ik bij een ander radiostation actief was. In mijn uh, radiobestaan heb ik uh, ook nog uh, een ander lokaal radiostation gediend en natuurlijk nog een... Ja, een eigen uh, illegaal zinnetje. Maar tegenwoordig heet dat, uh, is dat een naam geworden van een busmaatschappij. Hoewel ze dat ook weer verkeerd hebben gespeld. Maar goed, uh, die jongens hebben denk ik ook een beetje geluisterd naar wat wij hier in Zandvoort hebben gedaan. Op het gebied van radiomaken. Maar goed, uh, het is alweer een tijd terug. Zeg ik, 94. Het is alweer 17 jaar geleden dat dit uitgebracht is. Chris Gornell dook later nog eens een keer op eh, met eh, de mannen van eh, een aantal leden van Rage Against the Machine. Zonder Zack de la Rocha, maar wel met die andere drie eh, jongens. En toen heette het ineens Audio Slave. Dat eh, kan ik je er dan nog eventjes fijn allemaal aan toevoegen... Ja, de, een van de winnaars uit de voorrondes van de Rob Agda Award 2009-2010 is deze groep. En ze hadden toen een hele, uh, ja, een hele mooie EP uitgebracht. Dat heette The Inventions of Breakfast. En dit uh, nummer dat heette The Execution. En dat nummer is van Palalalaka. Ja, dat waren ze. Excused met automobiel. Komt ook uh, aardig overeen uh, met de plaats waar we zitten in Zandvoort. Uh, natuurlijk, een circuit in de achtertuin. En Excused had het erover. Band die onder andere bestaat uit de heren Van der Kooi, Bastiaan en Willem van der Kooi, Klaas de Jong en Menno Tijnagel. En die Menno Tijnagel die heeft uh, ook nog wel een uh, coverband reputatie op uh, te houden. Vorig jaar stond hij hier uh, voor uh, de deur te spelen met de Joyce Meisterband. Dat deed hij samen met een andere uh, Purmerense boef. Zou ik ook bijna willen zeggen: Tjerk de Graas. Bassist. Van de week uh, kreeg ik een, uh, zag ik ergens iets, iets raars voorbij schieten op Facebook. Dat was uh, van hem. Uh, dat heeft ook te, te maken met Soundgarden. Wat je net uh, al hebt uh, gehoord. Hij vertelde: hè, dat is een uh, verhaal van Thierry die ik dan uh, eventjes uh, aanhaalde. Die zegt dan op een gegeven moment: van Ja, het uh, was zo dat de bassist van die groep, van de Soundgarden. Dus, uh, het nogal uh, niet zo nauw nam met zijn uh, basgitaar. Hij uh, gooide dat ding. Het publiek in. Ja, en uh, Jerk uh, heeft nogal wat uh, moeilijkheden met uh, een aantal dorpspolitici in permanent. ...namelijk met baansteden Oost. En aangezien hij zelf ook een baschitter is, had ik toch een beetje uh, zeg maar vilein opgemerkt en gezegd van, nou dat zou jij niet doen, zo gaan we met een bas. Tenzij er een Permanentse politicus zegt uh, dat hij iets met baansteden Oost, dat schijnt een gevoelig onderwerp te zijn in uh, Permanent. Dus, uh, terwijl de, de, de Permanentse uh, gemeenteraad wil daar gewoon een nieuw industrieterrein uh, neerzetten. En dat uh, vindt een aantal mensen in Permanent niet zo leuk, waaronder deze Tjerk de Graas. goede vriend trouwens van van The Band Excused. Uh, dat uh, heeft te maken met de link met Menno Tijnhagen. Want die twee die kennen elkaar dus. Dan weet je dat ook, uh, dat bruggetje. Dan is dat duidelijk. Uh, 10 maart, dan is het uh, de bedoeling dat we weer gasten in de studio gaan krijgen. En gasten betekent altijd leuk. En zeker voor de, de glimlach. Nou ben ik alleen de cd vergeten mee te nemen. Dus het is iets wat mindere versie hier. Maar het is wel leuk om even uh, dat gewoon voor de radio uh, te luisteren. Hier is Duncan Aardeho met with Destiny! Was Noise waren dat, uh, met een uh, nummer wat ik uh, eventjes heel gauw moet op. Uh, Lars heet het uh, nummer, zo moet ik het eventjes uh, erbij zeggen. En uh, dat waren dus uh, ja, nummers achter elkaar. Daarvoor Duncan Idaho, Date with Destiny. Jongens, die komen zeer binnenkort uh, hier uh, naar uh, de studio. Als het goed is over twee weken zullen ze hier uh, zeg maar zijn. En dan gaan we eens even praten over wat ze allemaal aan het uit vreten zijn. Ja, en ze zijn ook driftig bezig eerlijk gezegd. hoor Dus uh, het is niet zo dat ze stil zitten. En we gaan het in ieder geval hebben over hun muziek. Maar natuurlijk ook over wat ze, ja, wat ze, aan het, uh, wat ze verder zelf ook leuk vinden om uh, te draaien. Want dat, uh, dat gaat het natuurlijk ook om. Want muziek komt niet zomaar uit de lucht vallen. Noisy Beentje is uh, dit. Uh, ze hebben al uh, meegedaan in de voorronde van de, de Rob Akda woord, Dat hebben ze eigenlijk uh, niet overleefd. Maar ja, ik blijf het wel erg uh, leuk vinden. Het heet uh, The Lost. Tenminste, uh, dat moet dan wel nu gaan komen. Would not support me anymore ah!